Dit is Maud Schreurs met het NRS-journaal. Meer agenten hebben de garantie gekregen dat ze bij de politie mogen blijven werken, ook na een eventuele strafrechtelijke veroordeling bij een incident. Eerder kregen vijf agenten die toezegging van Korpschef Bouwman. Zij waren betrokken bij de aanhouding van Mitch Henriques in 2015, die kort daarna overleed. Volgens minister Blok mogen nog eens drie agenten bij de politie blijven, in alle drie de gevallen was er sprake van vuurwapengebruik. De Franse politie vreest dat het dodental van de lawine in de Franse Alpen oploopt naar acht. Zeker vier skiers zijn omgekomen in het skigebied bij Tigne, vlakbij de Italiaanse grens. Vier mensen liggen nog bedolven onder de sneeuw, maar de politie gaat ervan uit dat zij niet meer gered kunnen worden. Eerder werd gemeld dat negen skiers werden meegesleurd door de lawine, maar eentje kwam vanochtend niet opdagen voor de off-piste tocht onder leiding van een skileraar. De slachtoffers zijn vakantiegangers, vooralsnog zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers. De agenten die tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam geweld gebruikten bij de aanhouding van een demonstrant, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze juist gehandeld. Bij de intocht afgelopen november was een groep demonstranten van actiegroep Kick-Out Zwarte Piet in de stad omdat er veel politie was bij de intocht in het nabijgelegen Maasluis, gold in Rotterdam een noodbevel en een demonstratieverbod. Maar de betogers in Rotterdam hielden zich daar niet aan. Op het station van Castricum zijn afgelopen weekend zes mensen mishandeld. Een groep van twintig tot dertig mensen begon willekeurig op mensen in te slaan... en met fietsen te gooien. Twee mannen uit Heilo moesten naar het ziekenhuis. Eén van hen had hersenletsel. Het weer zonnig en droog bij zo'n 6 graden, van 8 graden het licht vriezen. Ook morgen zonnig en iets hogere temperaturen. Woensdag wordt het in het zuiden zelfs 15 graden. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. En dit was het Innovasjoona. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de drukte op de wegen in de Randstad. Maar er zijn twee uitzonderingen. De A4 en de A15. Op de A4 Amsterdam Den Haag alweer 20 minuten extra tussen Hoofddorp en Dorp. Op de A15 Rotterdam Gorkum eh, drie kwartier extra tussen Alblasserdam en Knoop het Gorkum. 12 kilometer file staat er na een ongeluk met vier auto's. De linkerrijstok is dicht. Omrijden kan via de A16 en dan de A59 en de A27.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 Zullen me denken wat ze willen al die mannen aan de kant Die stond loeren aan mijn moves Je ziet denk, fuck nou, ik wil de we weer, ik een echt Ik word een keer dat die groes Ik voel dat ritmen in mijn bloed Ik voel dat mobiele nacht en als het moet net men stuur. Het weekend is begonnen van mij Je leven drugs en de shit die www.zfmzandvoort.nl As I go inside mm -hmm. She wants to feel alive and nothing satisfied. Just trying to find love